8 uur, het NOS-journaal, Doorald Megens. Banken buiten spel in zaak Vestia, Irakezen verlaten tentenkamp Ter Apel... en Brabant het hardst getroffen door crisis. De noodlijdende woningcorporatie Vestia heeft bijna al haar woningen verpand... aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Dat gebeurde deze week in een bliksemactie, kort voor overleg met elf banken. Door de overdracht van het hypotheekrecht staan de schuldeisende banken buitenspel. Ze kunnen nu bij een faillissement geen aanspraak maken op de panden van Vestia. Vestia beheert bijna 90.000 woningen en staat op de rand van een faillissement door riskante beleggingen met derivaten. Banken als ABN AMRO, JP Morgan en Deutsche Bank vorderen miljarden euro's van de woningcorporatie. De Irakezen in Ter Apel ontruimen hun tentenkamp. Ze hebben ingestemd met het aanbod van minister Leers om voorlopig naar opvangcentra te gaan. De Somaliërs willen niet vertrekken. Minister Leers had aangeboden om de asielzoekers tot half juni opvang te geven. Op 15 juni overlegt hij met een Iraakse minister over de kwestie. Leers verwacht daarna uitgeprocedeerde Irakezen terug te kunnen sturen. Dat kan nu niet, omdat Irak weigert mensen op te nemen die gedwongen zijn teruggestuurd. Onder de nieuwe kinderasielwet zouden hooguit 500 kinderen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. UNICEF Nederland en Defence for Children hebben dat gezegd in Nieuwsuur. Volgens het wetsvoorstel komen asielkinderen die langer dan acht jaar in Nederland zijn in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Ze zouden in Nederland zijn geworteld. Minister Leers voor Immigratie, Integratie en Asiel blijft tegen de wet. Hij is bang dat de familie van de kinderen dan ook in Nederland wil blijven. Brabantse gemeenten worden het hardst geraakt door de economische crisis. Dat blijkt uit de atlas voor gemeenten... waarin jaarlijks de vijftig grootste gemeenten met elkaar worden vergeleken. Sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008... is de werkgelegenheid in Noord-Brabant afgenomen... en is de werkloosheid er fors opgelopen. Vooral in steden als Os en Roosendaal gaat het slecht. Ook de huizenprijzen zijn in Noord-Brabant sterk gedaald. Den Bosch is in de provincie een positieve uitzondering. Die stad heeft zijn aantrekkingskracht volgens de Atlas... de afgelopen jaren zelfs het meest vergroot. Dat komt vooral door de aantrekkelijke binnenstad... en de gunstige ligging ten opzichte van de randstad. Amsterdam is volgens de Atlas de aantrekkelijkste stad... gevolgd door Utrecht en Den Bosch. Minst aantrekkelijk om te wonen is Emmen. Zoals verwacht heeft de meerderheid van de Tweede Kamer zich uitgesproken... voor het permanente noodfonds voor de euro, ESM. In een Kamerdebat spraken D66, PvdA, VVD, GroenLinks en CDA zich uit voor deelname aan het fonds. Een van de tegenstanders, de PVV, vroeg uitstel van het debat. PVV-leider Wilders wilde wachten tot na het kort geding over het fonds dat hij heeft aangespannen tegen de staat. Het kort geding dient dinsdag. Maar de meerderheid van de Kamer stemde voor voortzetting van het debat. Meer dan 50 miljoen Egyptenaren kunnen vandaag en morgen naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Het zijn de eerste presidentsverkiezingen sinds de val van Hosni Mubarak in februari vorig jaar. Er zijn 13 kandidaten, van wie er vier worden gezien als kanshebbers. Een van hen is Amr Moussa, die onder Mubarak minister van Buitenlandse Zaken was. Ook de laatste premier onder Mubarak, Ahmed Shafiq, is verkiesbaar. Hij is als voormalige luchtmachtcommandant de favoriet van het leger. Ook Abol Fautou is een grote kanshebber. Hij werd door de moslimbroederschap uit de organisatie gezet... toen hij zich kandidaat stelde. De verwachting is dat geen van de kandidaten... in de eerste ronde een meerderheid krijgt. De tweede ronde van de Egyptische presidentsverkiezingen... is dan op 16 en 17 juni. De Rotterdamse politie heeft zes mensen aangehouden... op verdenking van drugshandel. Ze werden opgepakt bij invallen in tien verschillende panden... in Rotterdam-Zuid. Er werden harddrugs en duizenden euro's in beslag genomen. De Rotterdamse politie zette vorig jaar een speciaal team op... om onderzoek te doen naar drugshandel in Rotterdam-Zuid. De handel veroorzaakte al lange tijd veel overlast voor hun wonenden. In de Point Blanche-gevangenis op Sint Maarten is het korte tijd onrustig geweest. Gevangenen weigerden terug te gaan naar hun cel... omdat er al twee dagen geen stromend water was. Door een defecte pomp kon er geen water omhoog worden gepompt... naar de heuvels waar de gevangenis staat. De oproerpolitie stond klaar om in te grijpen... toen de gevangenen teruggingen naar hun cel... In maart schreef minister Spies van Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer dat gevangenen op Sint Maarten zich al langer beklagen over de slechte hygiëne in de gevangenis. Het weer vanochtend is het vrij zonnig, later ontstaan stapelwolken en in de tweede helft van de middag ontwikkelen er zich in het binnenland ook een paar stevige onweersbuien met kans op hagel en lokale wateroverlast. Het wordt 19 tot 22 graden aan zee en 25 tot 29 graden in het binnenland. ANEB verkeersinformatie. De ochtendspits verloopt minder druk dan gebruikelijk. De langste file staat nog op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen Beverwijk en Pothoeverdorp, 7 kilometer. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM-software van Archie. Hallo, ik ben Tom de Ridder van MKB Brandstof. Ben ik weer. En waarom? Nou, omdat het nog steeds een hoop gedoe is... om je BTW terug te krijgen als je tankt. En reken je contant af, dan wordt het zelfs niet eens gegarandeerd door de Fiscus. Tenzij je de nationale tankpas van MKB Brandstof hebt. Want die is fiscusproof. Gewoon je BTW terug en alles op één maandelijkse verzamelfactuur. De nationale tankpas van MKB Brandstof. Nooit meer romslomp rond de pomp. Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl Een kleine private bank geeft u veel aandacht. Een grote private bank geeft u veel zekerheid. Een bijzondere private bank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 Radio in journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Het was een verhit debat gisteravond, maar het veranderde uiteindelijk niks aan de situatie. Nederland gaat meedoen aan het permanente Europese steunfonds. Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid snapt dan ook helemaal niets van de bezwaren daartegen. Ik vind het onverantwoordelijk, voorzitter. Laat ik dat nou eens zeggen. En met de PvdA is er een meerderheid voor deelname. Van de Arabische lente is weinig meer te merken in Egypte. waar de Egyptenaren mogen vandaag en morgen wel een nieuwe president kiezen. Correspondent Sander van Hoorn doet zo verslag vanuit Cairo. En met een tactische manoeuvre zijn in de zaak Vestia de banken buitenspel gezet. Ja, dat kan je wel stellen. Vestia zet de bank ook voor het blok. De in grote financiële nood verkerende corporatie heeft begin deze week in één klap het hypotheekrecht op nagenoeg alle woningen ondergebracht bij het waarborgfonds Sociale Woningbouw. Dat blijkt uit informatie van het kadaster. Het is een nieuwe stap in een ingewikkeld steekspel tussen de banken en Vestia. Gertjan Dennekamp volgt het verhaal rond Vestia. Gertjan, wat heeft dit voor consequenties voor de banken? Nou ja, de banken die hebben geld van Vestia te goed. Die kunnen uh, uh, extra waarborgen opeisen. Uh, Vestia heeft dat tot op heden steeds gedaan. Dan gaat het om een bedrag van 1,5 miljard euro. Maar die rekening blijft maar oplopen. En dan kan er kan natuurlijk een moment ontstaan dat Vestia gewoon het geld niet meer heeft. Dan zouden de banken om er toch zeker van te zijn... Dat ze uh, hun geld krijgen, uh, uh, extra zekerheden kunnen stellen door bijvoorbeeld beslag te leggen op de panden van Vestia. Nou, door deze manoeuvre is dat eigenlijk onmogelijk uh, gemaakt. Het hypotheekrecht ligt nu bij het waarborgfonds sociale woningbouw, niet langer bij Vestia. En dus is die route voor de banken onbegaanbaar. En dat zou heel goed kunnen betekenen dat op het moment dat het echt helemaal misgaat met uh, Vestia, en Vestia failliet gaat dat uh, dan de banken aan het einde van de rij staan... en uh, kunnen fluiten naar hun centen. Ja, en dus zou Vestia dan niet zo makkelijk... failliet verklaard kunnen worden? -Jan, je zegt er dan, nou wordt er gepraat met de banken... minister van Binnenlandse Zaken, bemoeit zich daar ook mee. Wil dan ook nog een schuldenreductie van... wordt wel gezegd een derde van de schuld... dat dat maar afgeschreven moet worden. Daar zullen de banken ook niet blij mee zijn, toch? Nee, dit is allemaal wel bedoeld om, om, om een deal mogelijk uh, uh, te maken. Want zolang een van de partijen denkt van... ja, ik sta in mijn recht en ik krijg mijn geld wel... dan, uh, ja, dan is het lastig onderhandelen. En wat Vestia eigenlijk afgelopen maandag op tafel heeft gelegd... is van ja, dat kunt u wel denken, maar dat is niet langer zo. Want eh, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw... heeft nu alle zekerheden op de woningen. De 80.000 of ruim 80.000 woningen... en nog wat garageboxen van eh, Vestia. Nagenoeg alles staat in het kadaster... is ondergebracht bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. En dat moet de banken bewegen tot uh, soepelheid. Opvallend is ook het moment waarop dit allemaal is gebeurd. Afgelopen maandag, één minuut voor één... is de actie uh, doorgevoerd en dat was een minuut voordat een bijeenkomst zou beginnen... met de banken onder leiding van de toezichthouder... ergens uh, in Amsterdam bij het, advo bij het advocatenkantoor van uh, de toezichthouder. Nou, en dus in die vergadering werd de banken verteld... Wat er gebeurd was, namelijk dat het Wabo-fonds Sociale Woningbouw... dat recht had uitgeoefend. Dat hadden ja. ze overigens ook, want uh, het Wabo-fonds staat garant voor corporaties. En in ruil voor die garantie kunnen ze ook beslag leggen op uh, die woningen... of een, een, uh, um, uh, zekerheden stellen op die woning, uh, woningen. En dat is uh, dus gewoon op dit moment uh, gebeurd. En daarmee is eigenlijk uh, de weg voor de banken een beetje afgesneden. Ja, die zullen daar niet blij mee zijn, vermoed ik. Want de overheid en corporatie hebben op deze manier hun eigen zekerheden vergroot... en die van de banken verkleind hoe kunnen we het stellen, toch? Ja, maar ja, daar staat ook nog weer tegenover... dat er wel contracten liggen. Vestia uh, heeft natuurlijk contracten gesloten met die banken... om het renterisico af te dekken. Uiteindelijk blijkt het dat er enorm gespeculeerd is... door een topman bij uh, Vestia. Die zit nu ook uh, uh, achter uh, de tralies... of in ieder geval in hechtenis uh, lopend het onderzoek. En uh, uh, de banken zeggen van... ja, wij hebben gewoon uh, uh, een deal gesloten met uh, Vestia. En onderdeel van de deal was dat als de rente daalt, dat de Vestia extra geld moet storten bij ons. En dat is gewoon het contract. Tot op heden gebeurt dat. Maar ja, eh, op het moment dat dat niet meer eh, gebeurt... Er zijn er problemen. De weg voor de banken om op een andere manier dan aan geld te komen... die lijkt nu al afgesneden en dus moet dit iedereen bewegen tot een akkoord. En inderdaad, Vestia hoopt eigenlijk voor het einde van de maand... een deal te hebben met de banken. Oké, okay, nou. dankjewel. je Gert-Jan. Wij proberen uiteraard ook reacties van de betrokken banken te krijgen. We zijn druk aan het bellen, maar krijgen tot nu toe nog geen gehoor. Later meer. Het is minuten over acht, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Alle middelen zijn geoorloofd om Nederlandse deelname aan Europees noodfonds van tafel te krijgen. Zelfs als dat moet op een straatvechters manier. Dat meent althans PVV-leider Geert Wilders. Vorige week probeerde hij via hoofdelijke stemming het wetsvoorstel uit te stellen tot na de verkiezingen. En gisteren stapte die zelfs naar de rechter. Omdat hij vindt dat een demissionair kabinet niet zulke ingrijpende miljardenbeslissingen mag nemen. Gisteravond haalde die opnieuw een stunt uit. Toen niemand het verwachtte, voegde hij opnieuw een hoofdelijke stemming aan. Ik heropen de vergadering. Aan de orde is de wijziging van het bedrag, verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme. Meneer Wilders. Voorzitter, ik zou eens in mijn toestelling een punt van orde willen maken. Ik heb uh, vorige week geprobeerd om de behandeling uh, van dit wetsvoorstel uit te stellen tot na 12 september. Daar is over gestemd. Dat is niet gelukt in mijn perspectief. We hebben nu deze zaak voorgelegd aan de voorzieningenrechter in Den Haag. En ik zou dus nu opnieuw willen voorstellen om het debat uit te stellen... totdat de voorzieningenrechter in Den Haag een uitspraak daarover heeft gedaan... En uh, op grond van het vijfde lid van artikel 70 van ons reglement van orde... zou ik er ook van nu nog, voordat het debat begint, een hoofdelijke stemming over willen. We hebben hier een heel principieel punt uh, aan de orde. Dat is u allen uh, bekend. Dus we gaan uh, de stemmingsbel laten gaan. Kees van der Steij, van de SGP-fractie. Een stemming aangevraagd door de heer Wilders. Is dat nou een actie van een stuntman of een staatsman? Ja, dat is een interessante vraag. Het is in ieder geval... Een Opgeworken actie. door een medewerker van uw <laughs> fractie, hè? Die heeft inderdaad hele mooie woordspelingen. Is het fair van een politicus om een stemming aan te vragen als... Veel politici zoals u, veel Kamerleden al onderweg naar huis zijn. Nou kijk, ik, je, je moet in dit huis altijd weten dat er stemmingen kunnen zijn... dat er belangrijke debatten zijn waarbij je aanwezigheid eh, verlangd wordt. Dus je neemt altijd een risico als je op een Kamerdag toch zegt... van ik ga nu even iets anders doen en ik ga bijvoorbeeld op, op, op mijn appartement... of thuis een debat volgen eh, in plaats van hier lijfelijk aanwezig te zijn. Arie Christen ChristenUnie, was niet overvallen? Nou, wel een beetje door dat hij dat op dit moment deed. Ik, eh, ik vind dat ook eerlijk gezegd niet zo heel erg netjes. Had dat dan gewoon tijdens de regeling gedaan. Er is vanmiddag zelfs ook nog in de, in de procedurevergadering van de commissie Financiën hierover gesproken. Toen heeft de fractie van de PVV zijn mond niet opengedaan. Dus dit is echt wel een beetje als een overval uh, bedoeld. 35 leden hebben voor het voorstel gestemd. 86 leden hebben tegen het voorstel gestemd. Het voorstel is dus verworpen. En ik stel voor dat we het debat meteen beginnen. Meneer Wilders... Heb je nou ja. U uh, zorgt voor nieuws. Nou ja, wat, uh, volgens mij zie ik dat vanmiddag ook al. We zullen alles uit de kast halen om dit formale dijde uh, wetsvoorstel uh, niet door te laten gaan. En uh, dit was weer een uh, kans. Uh, ze zullen nog een hoop van ons horen. Ik heb nog heel veel andere ideeën in mijn hoofd om dit uh, te proberen te torpederen. En als het moet uh, uh, op de manier van straatvechten, dan zullen we dat niet laten. Met alle respect, maar u weet hoe de Kamer uh, erover denkt. Ja, en, en mij om te proberen op welke mogelijke manieren dan ook proberen dat te dwarsbomen. Want wat was uw hoop? Dat er misschien uh, een aantal opponenten van u toevallig niet aanwezig zouden zijn... dat u deze hoofdelijke stemming wel zou winnen? Dat zou kunnen. Het zou kunnen dat, uh, dat als je hoofdelijke stemming vraagt... Uh, en het quorum uh, die getegend heeft morgens er niet is... dan moet het debat worden uitgesteld. had gekund. Had ook gekund dat, uh, uh, want ik had mijn leden natuurlijk in huis... Uh, dat er wel een meerderheid was uh, uh, geweest... Uh, het is niet zo. Uh, we hebben het uh, uh, deze keer uh, geen meerderheid gehaald. Dus het debat is nu aan de gang. Dus we gaan weer opnieuw nadenken hoe we dat de komende tijd... hier en in de Eerste Kamer op creatieve wijze... dit uh, vreselijke wetsvoorstel om zeep kunnen helpen. Mevrouw Sap, fractieleider GroenLinks. U moest in alle rij al terugkomen? Ik zat al bijna in de trein en toen moest ik terugkomen. Wat vindt u daarvan? Nou ja, dat kan gebeuren. Tja. U zegt er niet veel over? Nee, nee, ja, nee, ik zeg er niet veel over. Kijk, dat noodfonds is ontzettend belangrijk. Wilders vindt het ook belangrijk en vraagt opnieuw een hoofdelijke stemming over dit onderwerp aan. Begrijpt u dat? Nou nee, ja, het, hij probeert natuurlijk alles uit de kast te trekken om hier maximaal aandacht voor te krijgen. Publiciteitsstuntje. Nou ja, dat is natuurlijk wel wat hij beoogt te bereiken, ja. Want hij weet dat hij het inhoudelijk uh, verloren heeft. Dat is al lang bekend. Dag meneer Wilders. U, ja, nee, maar u houdt alle leden, kamerleden in huis omdat ze nog een stuntje verwachten. Maar u gaat uh, er vandoor. Ik kan altijd terugkomen. <Gelch> en nee, ook in tien minuten? Nou, hoe lang snel zijn jullie? Nou, Geen stuntjes avond, meer vanavond? Fijne avond. Fijne avond, zelf u. Michiel Breedveld bleef Geert Wilders achtervolgen. Het kortgeding van PVV-leider Wilders dient volgende week dinsdag trouwens. Met advocaat Bram Moscovic daagt hij de staat der Nederlanden... in de hoop het Europese noodfonds dat ESM nog van tafel te krijgen. In ieder geval tot na de verkiezing. Europarlementariër en oud-premier van België... Jean-Luc De Hane is in opspraak over een bierbonus. Straks de details. Eerst de Wijnand Zwaan op de A9 blijft lang, Lara, vanuit Alkmaar... tussen Beverwijk en de afrit Haarlem-Zuid, 9 kilometer. En op de A50, Oost richting Eindhoven... daar is een ongeluk gebeurd tussen Nistelrode en Veghel Noord 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten... Voor het eerst sinds de val van Hosni Mubarak krijgen de Egyptenaren de kans om een nieuwe president te kiezen. Vandaag en morgen kunnen ze hun stem uitbrengen op een van de twaalf kandidaten. En als geen van die kandidaten een meerderheid krijgt, volgt op 16 en 17 juni een tweede ronde. Correspondent Sander van Horen is in Cairo in, of bij een stembureau. Sander, goedemorgen. Goedemorgen, in een stembureau zelf. Kijk, je mag zelfs binnen. En lange rijen voor de stembus. Een lange rijen voor de stembus, maar nog niet binnen. Want het stembureau is nog niet open. Het nee. zou uh, een kwartier geleden open gegaan moeten zijn. Maar ja, uh, vorige keer zag je dat de rechters die moeten toezien op de uh, verkiezingen nog niet op tijd waren. En nu ligt het eraan, uh, heb ik me laten vertellen, dat van elke kandidaat moet er ook een waarnemer zijn. En daar is nog niet iedereen van aanwezig. Dus dit stembureau is nog even open. En die rijen die zijn gesplitst. Er staat een lange rij vrouwen voor de deur. Ik denk echt inmiddels al ruim. Uh, meer dan 100. Uh, de, sommigen staan er echt al een uur te wachten. Ietsje minder mannen, maar toch ook inmiddels al heel veel. Ja, en die uh, hopen dat het stembureau snel open gaat. Schets voor ons nog eens even het deelnemersveld, Sander. Het uh, zijn uh, twaalf kandidaten waarvan er eigenlijk maar vier uh, kansrijk zijn. En de basiskeuze lijkt dan wel te zijn tussen een uh, kandidaat die het wat islamitischer wil. Er zijn er twee van. En een kandidaat die uh, vooral wil dat alles bij het oude blijft. Dat zijn kandidaten van het oude regime, van Mubarak. Die doen dus ook mee. En uh, daar kunnen de mensen uh, voor kiezen. En dan zou je zeggen, we hebben toch die hele revolutie gehad. Wie wil nu terug naar de tijd van Mubarak? Ja, helemaal terug zou je misschien nooit gaan met geen enkele kandidaat. Maar er zijn er toch wel heel veel mensen uh, die zeggen... die stabiliteit die we toen hadden, ja, dat was ons heel veel waard. En sinds die revolutie geweest is, die opstand... is het economisch gezien achteruit gegaan. Uh, de toeristensector is compleet in elkaar gestort. En daar wordt niemand wijzer van. Dus laten we vooral weer op zoek gaan naar een sterke man. Nou ja, dat zijn dus mensen die op een van de uh, kansenrij... ...kandidaat kiezen van het oude regime. De verwachting is dat niemand nu een meerderheid gaat halen... ...en dan krijg je dus inderdaad, je zei het zelf, die tweede ronde uh, binnenkort. Ja, de vlam slaat makkelijk in de pan in Egypte, Sander. Elementen binnen de samenleving hebben dan baat blijkbaar bij chaos. Is er veel politie en leger op de been? Er is dus heel veel politie en leger op de been, ook in het stemlokaal. Maar dat is toch echt heel erg anders dan, dan onder die verkiezingen voor Mubarak. Toen daar echt een hele intimiderende sfeer van uitging. En uh, dat is toch wel best te illustreren. Ik stond te praten met een, een meisje en die vertelde dat ze voor een, een kleine islamitische kandidaat niet de kans hebben uh, ging stemmen. En toen zei ik tegen haar, uh, stel je nou toch voor dat je dat een paar verkiezingen geleden had gezegd uh, met een politieman achter je. Want die stond achter ons. En toen schoot ze in de lachen. Toen zei ze, ja, dat was inderdaad ondenkbaar geweest. En om die reden heb ik de vorige verkiezingen niet eens gestemd. Dit keer wel, dit keer stemt ze wel. Omdat ze echt het idee heeft dat haar stem vandaag iets kan veranderen. Er ja, is toch iets veranderd in Egypte. Sander van Horen, we horen van je als die deuren open zijn gegaan uiteindelijk. En er gestemd wordt in Egypte. 10 minuten voor half 9 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan nog eventjes naar Maino Remmers. Die is in Os. En daar gaat het niet zo goed. Dat blijkt uit de atlas voor gemeenten. De crisis komt er hard aan. En Maino, wij krijgen meteen reacties van inwoners van Os eh, via Twitter. Kitty Schaap bijvoorbeeld zegt, nou het is hier heus best uit te houden hoor, in Os. Dus eh, ja, ze vinden dat toch niet prettig dat er zo over Os bericht wordt, geloof ik. Nee. Kijk, okay, kan ik me voorstellen, er kwamen net al mensen aan de overkant van het bedrijf die zeiden... Ja, jullie zeggen net dat het hier allemaal leeg staat, maar het zit toch echt wel vol onze hal, hoor. we hebben werk genoeg. Ja. Maar ja, het blijkt uit de, uit de cijfers en uh, als je hier uh, naar Os noemt, dan noem je bijvoorbeeld MSD Organon. Er is veel in het nieuws geweest, uh, Organon waar uh, veel medicijnen werden gemaakt, uh, overgenomen door de Amerikanen. En Ger van der Veen heeft er altijd gewerkt, met veel plezier, en ineens viel het doek. Ja, het doek viel en... Uh... Ja, nu moet ik, uh, moet ik verder. Dus werkloos vanaf uh, 1 mei. Na 25 jaar uh, met veel plezier gewerkt te hebben. Ja, wat deed u precies? Hadden... werk. Ja en nee. Eerst in de productie, later uh, development. Dat was toch wel wat geschoold, ja. ja. Hoe oud bent u? Ik ben bijna 52. En hoe lang al thuis nu? Nou, vanaf 1 mei. Dus dat is vrij kort, maar ik probeer het ook zo kort mogelijk te houden. Ja. En in deze regio gaat het een stuk moeilijker? Horen we dus nu, vanuit uit die atlas blijkt, os gaat slecht. Ja, maar goed, uh, er, is, uh, er is meer in Brabant dan alleen Os. Ja. En je zult wel moeten, je moet wat verder weg uh, kijken. Wil je, wil je weer een baan vinden. Dus uh, dat ga ik zonder meer doen. Op de achtergrond horen we metaalgeluiden. Terwijl de Bijet Smart 3015 robot aan het werk is, een enorme investering die ze hebben gedaan. Uh, bij Bayens, metaalconstructie. Um, Ad van der Lees is bedrijfsleider uh, bij dit constructiebedrijf. In 2009 jullie ook, zaten jullie ook in zwaar weer deeltijd uh, uh, de mensen, uh, wer werkverkorting aangevraagd. En jullie werken ook voor Os. Jazeker. En uh, ja, goed, uh, eigenlijk is ons eigenlijk al een aantal jaren geleden. Uh... Zeg maar, de eerste wat hadden we, Philips, dat was een hele grote klant voor ons. Uh, ja, ging ook dicht. Ging dicht. Uh, ja, goed, dan concentreer je eigenlijk op MSD. Nou goed, de MSD gaat dan, wordt dan overgenomen, toen werd het al, al wat minder. En ja, nu de het helemaal zo. Het is, is het best wel, uh, ja, het is los, maar ik vind het eigenlijk nog wel iets voor de mensen die te werken of gewerkt hebben. Ja, dat is zo'n verhaal wat u nu uren hoort, hè? Ja, ja, dat vind ik best wel heel vervelend. Uh, om op die manier eigenlijk uh, iets wat je leuk vindt in al die jaren, dat je daar afscheid van moet nemen op een, uh, op een gedwongen manier. Ja. U zegt ik ga me richten op heel iets anders qua ja. werk. Ja, dat klopt ja. ja. Omscholen. Omscholen, bijscholen. En dan uh, dat in combinatie met de, de kennis die ik heb en opgedaan in 25 jaar uh, procesindustrie moet voldoende zijn denk ik om uh, erg weer een goede baan te vinden. En Van der Leest zegt net, hier bij Bains hebben wij dus die, die Budget Smart 3015S, een, een apparaat wat alles uit metaal kan snijden, zelfs het logo van NOS Radio, zie ik nu verschijnen. Um, een investering van 2 ton. Uh, omdat u zegt, ook wij richten ons op andere klanten. Ja, kijk, zoals je, als je opgemerkt is, of dat jullie al ja, nu vandaag hier zijn, kijk, o, eerst werkten we veel meer regionaal. En ja, we worden wel op deze manier gedwongen om nationaal te gaan werken. Ja, en dus investeren, moderne machines neerzetten. Juist, want eerst hadden we concurrentie in de regio, maar nu moeten we landelijk concurreren. Ja, en nu moet landen gaan solliciteren. Wat ik hieruit opmaak ter conclusie. OS, het staat slecht in die lijst, maar we gaan niet bij de pakken neerzitten. Dat is het eigenlijk. Kijk eens aan. Zo is dat. Positief blijven, ook in OS. Dankjewel, Mayno Remmers voor nu. Europees parlementslid en oud-premier van België, Jean-Luc de Hane, is in opspraak gekomen. Hij moest aan de voorzitter van het Europees parlement tekst en uitleg geven over zijn bierbonus. Dat heeft te maken met bier en aandelen. Correspondent in Brussel, Joris van Poppel. Joris, wat is er aan de hand met de Hane en wat is die bierbonus? Ja, dat klinkt heel smakelijk natuurlijk, een bierbonus. Het gaat over een bedrag van 3 miljoen euro. Dat oh, is ook niet mis dat natuurlijk. Dat is geen klein bier. Dat is zeker geen klein bier. Uh, dat was Jean-Luc de Hane. Tot eind vorig jaar Is dat hij in de raad van bestuur van AB Inbev. Dat is een van de grootste bierbrouwers ter wereld. Met hoofdzetel in Leuven, in België. Oorspronkelijk een Belgisch bedrijf. Nou, ja, en daar verdiende de Hane natuurlijk geld. Naast de salaris kreeg hij ook opties om aandelen te kopen ter waarde van die 3 miljoen euro... maar die heeft hij niet opgegeven bij het Europees Parlement... want hij is ook Europarlementariër... en die moeten netjes een inkomstenverklaring invullen. Nou, de Hane zegt... Ja, dat wist ik wel en ik heb wel mijn inkomsten opgegeven, maar niet alles. Ik wist niet dat deze opties ook uh, moesten. Maar de voorzitter van het Europese parlement, die had daar toch zijn twijfels bij, heeft gisteren de Hanen op het matje geroepen om uitleg gevraagd en nou ja, heeft besloten om, om een raadgevend comité, zoals dat heet in het Europese parlement in te schakelen. En die moeten nu binnen een maand een oordeel vellen. En dan riskeert de HANE een, een berisping of in het uiterste geval ontslag zelfs. Maar ja, goed, dat is echt een, dat is een, een, een optie die niet meteen voor de hand ligt. Maar een berisping zit er aan te komen voor hem. Zeg, wat vinden ze hiervan in uh, bierliefhebben België? Ja, ja, nou ja, het <tot> is geen groot politiek probleem. Uh, want de hane is, is bijna met pensioen. Maar ja, het is wel gênant natuurlijk. De, de vakbonden die zijn er verbolgen over. Die hebben het over een, over een graai cultuur. Omdat het, het, de bierbrouwers zelf, het personeel dat bij, bij uh, AB InBev werkt... Nou ja, die moeten inleveren. Het wordt bespaard op personeel, personeelskosten. En ondertussen mag de top graaien. Dat is het beeld dat de, dat de vakbonden daarvan, daarvan schetsen natuurlijk... Ook gênant, omdat De Hanen zelf uit een van die vakbonden is uh, voortgekomen. Daar liggen zijn politieke wortels. En, en daarnaast is er natuurlijk ook in België een soort nou ja, code tabaksblad, zoals dat in Nederland heet. Uh, een code voor de beloning van, van topbestuurders. De Code voor Deugdelijk Bestuur heet die hier. Uh, nou, ja, daar staat in dat, dat onafhankelijke bestuurders, uh, zoals De Hanen uh, was bij die bierbrouwers. Dat die eh, wel beloond mogen worden, ook al bonussen mogen krijgen, maar geen variabele bonussen. En dat is precies wat de Hane wel heeft gekregen. Ja, daardoor wordt, is zijn bonus is afhankelijk van de beurskoers van het bedrijf. En daar staat in die code dat dat niet goed zou zijn. Maar goed, de Haanen zegt, nou, die code is niet zo heel streng, die is ruim te interpreteren. En ja, nou, hij zegt daarnaast ook, ze hebben er niks mee te maken. Ik werk in de privé, zoals dat uh, hier heet tegenwoordig. En ja... Daar wordt dit soort bierbonussen gegeven. Mm -hmm. Oké, okay. nou benieuwd hoe dit afloopt. Joris van Poppel, dankjewel. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de spaar online rekening met een rente van 2,8% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Verbeter de performance van uw organisatie. Management Drives. Mastering Leadership. Vertrouw in een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de Spaar Online rekening met een rente van 2,8% via WestlandUtrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Verbeter uw teamperformance. Management Drives Mastering Leadership. Als ondernemer werkt u onregelmatig. Misschien bent u gisteravond tot erg laat doorgegaan om die presentatie af te krijgen. En heeft u deze ochtend even helemaal niks. Geen probleem. Bij een driejarig basisabonnement van Ziggo Zakelijk... krijgt u nu gratis interactieve televisie. Zodat u op dit moment toch nog even de wereld draait door kunt zien. Begin vandaag met nog leuker werken. Bel 0800 0620 of kijk op ziggozakelijk.nl. Hallo? Hé, hey, ik word net gebeld. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant? Ja, die is binnen. Wordt het binnenkort wat drukker op de zaak? Hé, hey, ik word net gebeld, man. Super slecht nieuws. Die klant gaat weg. Of wordt het juist wat rustiger?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 De Irakezen weg uit Ter Apel en 16 jaar verpand woningen aan Waarborgfonds. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben door op Negens. De Irakezen in het tentenkamp in Ter Apel verlaten dat kamp. Ze gaan in op een aanbod van minister Leers om naar opvangcentra te gaan. Gisteren dreigden de Irakezen na overleg met Leers nog met een rechtszaak. Maar ze gaan nu dus toch akkoord, zegt een woordvoerder. Wij denken dat wij een beetje ook eh, wijn in de water moeten gooien... om eh, toch te werken samen naar een oplossing. En niet alleen maar blijven nee zeggen, nee zeggen, nee zeggen. Nee, wij hebben de steun van de politiek. En die politieksteun die wij hebben, die willen we gaan niet verliezen. De woordvoerder van de Irakezen zegt verder dat de asielzoekers hun punt hebben gemaakt. Ze zeggen dat terugkeer naar Irak niet veilig is. Leers overlegt over drie weken met zijn Irakse collega over terugkeermogelijkheden. De groep Somaliërs, die ook in het tentenkamp in Terapel zit, blijft daar overigens gewoon.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 De andere kant van de medaille is dat daarmee de zekerheden voor het Waarborgfonds groter worden. En dat is weer belangrijk voor de overheid en de corporaties, Want die dienen als achtervang. Als het helemaal misgaat met Vestia... dan moet BSW, overheid en andere corporaties voor de schade opdraaien. En door deze manoeuvre uh, zijn de zekerheden voor hun uh, groter geworden... Vestia beheert bijna 90.000 woningen. De corporatie staat op de rand van een faillissement... door riskante beleggingen met financiële producten. De hypotheekrenteaftrek moet voor alle huizenbezitters... in 30 jaar worden afgebouwd. De huren moeten jaarlijks met 2% stijgen, bovenop de inflatie. Dat staat in een gezamenlijk plan van de vereniging Eigen Huis... makelaarsvereniging NVM, de koepel van woningcorporaties Edes... en de huurdersvereniging Woonbond. Met de maatregelen moet de woningmarkt weer in beweging komen... Ons plan moeten sociale huurwoningen duurder worden... om mensen met hogere inkomens te stimuleren over te gaan naar een koopwoning. Het is voor het eerst dat zowel kopers als huurdersorganisaties en makelaars... met een gezamenlijk plan komen om de woningmarkt vlot te trekken. Een kamermeerderheid is voor het permanente Europese noodfonds ESM. Vijf partijen samen goed voor 102 van de 150 kamerzetels... spraken zich gisteravond uit voor het fonds. 48 kamerleden zijn tegen onder meer die van de ChristenUnie en de SP. Ze vinden dat Nederland te weinig zeggenschap heeft over het fonds. Maar PvdA-kamerlid Plasterk zegt dat Europa niet zonder het noodfonds kan. Ik vind het onverantwoordelijk, voorzitter, laat ik dat nou eens zeggen. Onverantwoordelijk van die politieke partijen die de indruk wekken dat we zonder zo'n noodfonds verder zouden kunnen. Als er dan binnenkort een crisis zou ontstaan in Griekenland die uitslaat, we hebben dat noodfonds, die brandgang, niet op zijn plek. Dan slaat dat zomaar over naar Portugal, Spanje, Italië en dan is de ellende niet te overzien. Ronald Plasterk. PVV-leider Wilders is tegen dat ESM. Hij heeft een kort geding aangespannen om af te dwingen dat er pas na de verkiezingen in september over dat fonds wordt besloten voorstel van Wilders om ook het debat van gisteren over het ESM af te blazen haalde het niet. Brabantse gemeenten worden het hardst geraakt door de economische crisis. Nergens anders in Nederland is de werkgelegenheid sinds 2008 zo teruggelopen als in Noord-Brabant. Vooral in Os en in Roosendaal gaat het slecht. Ook de huizenprijs in Brabant dalen flink. In Eindhoven met gemiddeld 30.000 euro... De provincie hoofdstad Den Bosch is de positieve uitzondering. Uit onderzoek blijkt dat die stad zijn aantrekkingskracht de laatste jaren heeft vergroot. En in Rotterdam zijn zes mensen aangehouden op verdenking van drugshandel. Zijn opgepakt na invallen in tien panden. Bij die invallen is een grote hoeveelheid drugs en geld in beslag genomen. De politie was de verdachte al een tijdje op het spoor. Ja, begin dit jaar uh, zijn er al invallen gedaan in verschillende drugspanden. Er is dan ook een aantal drugstoeristen aangehouden. Nou, uit de verhoren en verder onderzoek rees wel het vermoeden... dat er een grotere groep verdachten zich hier in Rotterdam-Zuid bezighield... met de handel in uh, verdovende middelen. En dat leidde allemaal tot overlast voor buurtbewoners daar in Rotterdam-Zuid. Politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden. Dat was het Nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Beer Online. Vandaag wordt het opnieuw een warme dag. Vanochtend schijnt de zon volop. De temperatuur schiet omhoog naar maximale waarden van 19 tot 22 graden op de stranden en 25 tot 29 graden in het binnenland. Vanmiddag ontstaan er steeds meer stapelwolken en zijn er in het binnenland enkele stevige onweersbuien met kans op hagel- en lokale wateroverlast. Dat laatste komt doordat de buien langzaam trekken. Ook vanavond kans op enkele stevige buien en het is nog lang warm. Vannacht is het droog en zwoel met minimaal rond de 14 graden. Plaatselijk kan nevel of mist ontstaan. Morgen strandt er drogere lucht binnen. Hierdoor blijft het op de meeste plaatsen droog en krijgt de zon flink de ruimte. Het wordt zo'n 25 tot 28 graden in het binnenland en ongeveer 22 graden aan zee. Prima strandweer. In de middag kan het afkoelen als er een zeewind opsteekt. De dagen daarna blijft het zon overgroter, maar het wordt wel iets minder warm. De maxima liggen dan rond de 22 graden. ANUB, ah, je verkeersinformatie. De ochtendspits verloopt minder druk dan gebruikelijk. Een paar uitzonderingen. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... daar staat 10 kilometer file tussen Beverwijk en Bad Op de A28 van Zwolle naar Utrecht, 8 kilometer bij Leusden. En op de A50 Oost richting Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel Noord, 9 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij.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 Er moet snel duidelijkheid komen over de aanbesteding van de thuiszorg, vindt de SP. De Eerste en Tweede Kamer vinden verplichte aanbesteding geen goed plan en wijzen dat af. Maar het probleem is dat Europa aanbesteding verplicht. En het kabinet wil nu eerst wachten op advies vanuit Europa. Daar gaan we over praten met Renske Leijten, Tweede Kamerlid van de SP. Diende ook de wetsvoorstellen in om aanbesteding te beëindigen. En zij wil nu opheldering van de staatssecretaris van Volksgezondheid. Mevrouw Leijten, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de beide Kamers zijn het eens wijzen die aanbesteding af. Het kabinet wil wachten. Waarom vindt u dat het kabinet niet mag wachten? Nou, het kabinet heeft nu zes jaar de tijd gehad om het goed uit te zoeken met Europa. Uh, de reden waarom deze wet uiteindelijk is aangenomen... is om helderheid te geven aan gemeenten dat zij niet verplicht zijn... om de marktwerking via de aanbesteding te organiseren. Ja. He, op het moment dat een uh, overheid een dienst uh, moet... Uh, verlenen maar die niet zelf uitvoert, dan heb je te maken met de aanbestedingsrichtlijn. Uh, dat is gewoon een feit. Maar die richtlijn uit Europa die vereist helemaal niet dat je marktwerking moet introduceren. Nou, met, het begin, met het starten van die huishoudelijke verzorging via de gemeente is telkens gezegd, er moet marktwerking optreden, het moet van Europa. En nu heeft het eigenlijk het parlement heeft gezegd, nee, dat is een verkeerde interpretatie, dat moet niet. Gemeenten zijn vrij om te kiezen of ze aanbesteden op een manier dat je gewoon een contract sluit of dat je misschien een subsidierelatie aangaat. Of aanbesteden op een manier dat je dat via marktwerking doet. En wij willen dat vrijlaten aan gemeenten. Ja, het ministerie, de staatssecretaris, blijft maar dwars liggen. Ja, dwars liggen of mevrouw Leijten. Misschien uh, moet je het wat positiever zien. Uh, het kabinet wil advies van Europa. Dat is toch op zich niet zo gek? Want het zou zomaar kunnen, want u interpreteert het op deze manier... dat Europa dat anders interpreteert. Uh, en dan wordt uh, het kabinet alsnog overroeld. Dus advies is, inwinnen is toch niet zo raar? Kijk, het is niet een interpretatie die er ligt. Het is een wet. En uh, eigenlijk uh, had, had ik verwacht dat de uh, staatssecretaris... En het ministerie dit natuurlijk tijdens het wetsproces hadden gedaan. Uh, nu heeft de Eerste Kamer gezegd. Uh, nee, staatssecretaris. Wij gaan mee met de uh, interpretatie van de Tweede Kamer, hè, want daar is de wet al aangenomen, en de interpretatie van ons als indieners, uh, Agnes Kant in eerste instantie en ik in de, in de, heb ze verdedigd in de Eerste Kamer, mm -hmm. dat het niet verplicht is. Kijk, en nu is het eigenlijk omgekeerd. Nu zou de staatssecretaris de wet moeten tekenen, ja. dat is nu wet, en als Europa dan een probleem heeft, ja. dan moet Europa een proces tegen ons aanspannen, en dan kunnen we dat uitvechten bij het Europees Hof. Maar ja, Maar U wilt wat dat betreft een ramkoers varen, want het kabinet is voor meegeven dat het initiatiefwetsvoorstel in strijd is met het Europese recht. Dus het, ja, het gaat toch ook een beetje om interpretatie, heb ik het idee. Ja, maar de Eerste Kamer is er om te testen, te toetsen of wetgeving uh, in strijd is met hogere wetgeving, de grondwet of uh, met Europees recht. Uh -huh. En de Eerste Kamer heeft gezegd, staatssecretaris, wij volgen u niet in die interpretatie. Uh -huh. En de staatssecretaris heeft dus niet te maken met een standpuntje, maar met een gewoon een aangenomen wet. Ja, maar is het mevrouw Luiten toch niet verstandig om even te wachten? Want anders gaan we dit terugdraaien met de kans dat het dan misschien toch nog weer teruggedraaid moet worden. Nou ja, dan weet ik... ook niemand meer waar die aan toe is, hè? Het is eigenlijk heel schaamteloos wat er is gebeurd bij de invoering van die huishoudelijke verzorging. Uh, hoe Europa eigenlijk als uh, excuus is uh, gebruikt om uh, eigen politiek te voeren, om marktwerking te introduceren. Dus u zegt het kabinet wil helemaal niet. Het is, er zijn op dit moment gewoon gemeenten die hebben gekeken... naar de Europese aanbestedingsrichtlijn die zeggen... wij doen inderdaad een aanbesteding, maar geen marktwerking. Daar is geen enkel probleem. Er wordt geen enkel proces gevoerd. Wij hebben deze wet aangenomen om die helderheid te schaffen, verschaffen. En ik... Ik betreur het gewoon zeer dat de staatssecretaris daar niet in meegaat. En het is overigens ook heel erg vreemd om aangenomen wetten voor te leggen aan Europa. Zo werkt het niet. Je, je legt wetten voor aan Europa op het moment dat ze in proces zijn. Dan kun je ze ook nog aanpassen als er een probleem is. Wat gebeurt er nu in de tussentijd eigenlijk? Nou, Ik heb uh, in de Tweede Kamer een debat aangevraagd. Dat is breed gesteund, ook door partijen die dit wetsvoorstel niet hebben gesteund. Omdat het toch een, om initiatiefwetgeving gaat die aangenomen is. Het is zeer ongebruikelijk. Uh, het is echt maar zeldzaam voorgekomen dat de regering zegt bij een initiatiefwet: die leggen wij naast ons neer. Ja. Nou ja, we zullen dus het debat met de staatssecretaris moeten voeren. waarom zij niet gewoon tekent en afwacht ja. wat Europa gaat doen. Ik bedoel, eigenlijk, wat gebeurt er in de tussentijd? Misschien had ik wat duidelijker moeten zijn met medewerkers die bijvoorbeeld werken in de thuiszorg. Ja. Mensen die um, daar op dit moment gebruik van maken. Nou ja, goed, kijk. Uh, um... Wanneer je echt op de concurrentie manier aanbesteedt... dan is de kans heel erg groot dat het, uh, het werk, hè, dus het, het zorgen toch ook thuis... met schoonmaaktaken, maar dat dat wordt gezien als ze enkel schoonmaken. En dat daarmee dus bijvoorbeeld de functie om te signaleren... gaat het nog goed met iemand, vervalt. Mm. Dat je wisselende gezichten thuis krijgt. Uh, en dat is voor de mensen thuis, uh, uh, nou ja, heeft dat een groot gevolg. Maar zeker ook voor de mensen die het werk doen. En ik was nou eigenlijk zo blij ja. dat er een uitspraak was van het parlement... van beste gemeente, let op, dit is een zorgfunctie... maar u gaat er zelf over of u marktwerking invoert of niet. Dat moet niet van Europa. Duidelijk. Rens Kleider, Tweede Kamerlid van de SP, dank. Graag gedaan. Nederlands al is de oefencampagne voor het EK-voetbal... begonnen met een nederlaag. Het verplichte nummer tegen Bayern München werd 3-2. Robben, Ayen Robben, uiteindelijk de aanleiding voor deze wedstrijd, speelde uiteindelijk het laatste kwartier van de wedstrijd mee. En Tim de Wit zat op de tribune en sprak na afloop met Nederlandse en Duitse fans. 87ste spielminuut en toer voor de FC Bayern. FC Bayern. Nederland. FC Bayern 3, Nederland 2. Hij was naar het Champions League debakel van afgelopen zaterdag weer wat te juichen in München. Het een nette avond. Een beetje zo zaterdag, daar waren we ook schon daar. Het best uit. Het was een mooie avond, zegt deze man. Ik was er afgelopen zaterdag ook bij met mijn twee dochters. En ja, Dit verzacht de pijn wel een beetje. Toch, op ieder geval. En zijn twee dochters van 8 en 10 hebben ook een hele uitgesproken mening over de wedstrijd. Had Bayern goed gespeeld? Ja! En Holland? Gans slecht. slecht. De eerste helft vond ik een beetje tammer. Ik vond Snijden er ook een beetje bijlopen. Ik denk nou. Uh, ja, wil hij wel of uh, doet hij het, uh, het nu echt niet? En, en wat zegt het dat je dan zo'n wedstrijd verliest? Ik had liever gehad dat uh, Nederland een, uh, in een bepaalde flow komt. Dat ze de hele wereld dan kunnen. En dat, uh, ja, dat mis ik toch in. Dit is een Het was een hele mooie avond, een mooie voetbalavond. Vijf goals te zien. En uh, oké, okay, goed, met 3-2 verloren. Het tempo was laag. Maar het zegt helemaal niks van wat er allemaal dagen gebeuren met de TK. Het zegt helemaal niks. Ik had echt het gevoel dat ze allemaal een beetje aan het oefenen waren. En niet echt uh, zin hadden om te voetballen. Helaas heeft Bayern verloren, uh, gewonnen. <laughs> dat is even iets minder. Dat moet ik morgen op mijn werk weer horen. U maar... oh, woont hier? Ik woon hier, ja. Goed, dus morgen op het kantoor is het altijd... Uh, ja, een beetje lastig. Otterfeest. Het stadion was half vol. Uh, mensen op voorhand zeiden van, nou, het is echt een beetje een zinloze wedstrijd. Het gaat niet ergens om. Uh, ja, wat, wat, wat zeg je nu achteraf? Ik had eigenlijk wil, willen zien dat Bayern gewonnen had zaterdag. De Dan denk ik dat het gezelliger was geweest. Nu was de sfeer een beetje tam. Ja, inderdaad. Zowel op het veld als ook in het stadion. Ik, het het sta ik heb nog nooit zo'n rustig stadion gezien. Dus ja, dat was een beetje jammer. Succes morgen bij het koffieapparaat. Ja, dank je. Die <laughs> nummer En dan Arjen Robben. Al toen hij erin kwam in de tweede helft werd hij uitgefloten, maar tegelijk ook toegezongen. En bij elk balcontact bleven veel fans massaal fluiten. Zijn gemiste penalty van afgelopen zaterdag zit diep bij de Bayern fans. Hij had halt alle wichtigen 11 meter die voor Bayern waren die laatste tijd niet reingemaakt. Ja, als je meerdere keren zulke beslissende penalties mist, dan kun je dat wel verwachten zegt deze man. Nee, ik ben niet boos op Robben, maar ik ben wel teleurgesteld. Nou, boos niet, maar entoüscht halt, want het niet geklapt had. Is ongelooflijk, vind ik. Ik vind het schandalig zegt deze jongen met Arjen Robben shirt aan. Dit verdient hij niet. Wij op de zuidtribune hebben juist voor hem gezongen. We waren in de Zuidcurve gestanden. We hebben eigenlijk ook immer Arjen Robben de ganze tijd angefeuerd. als hij uitgepuffen wordt. En uh, kijkt u nu anders tegen de wedstrijd Nederland-Duitsland aan? Straks op het EK? Nee, ik heb eerder eh angst dat die in de EM totaal abloesen. want acht Bayern-spelers mitspelen. Nou, ik maak me grote zorgen over Duitsland, zegt deze man. Vooral omdat maar liefst acht spelers van Bayern München. voor het Duitse elftal uitkomen. Die jongens zijn kapot, die zijn uitgeblust. Dus ik geloof niet dat we het tegen een sterk Nederlands elftal goed zullen doen. Immer die spelers. Al was de wedstrijd voor deze Bayern-fan toch iets bijzonders: een unicum. Eindelijk kan men ook maar een Duitse Mannschaft tegen Holland ontspannen aankoelen. Hij heeft voor het eerst van zijn leven ontspannen naar een confrontatie tussen Duitsers en Nederlanders gekeken. En dat zal waarschijnlijk niet snel meer gebeuren. Zo dadelijk eh, zijn we in Ter Apel, waar de Irakezen hebben aangekondigd het tentenkamp te verlaten. U heeft dat eerder kunnen horen in het Radio 1-journaal. Verslaghebber Rien Kamer... is daar. Na 9 uur hoort u meer van hem. Eerste verkeersinformatie: Wijnald Zwaan. Hoe is het op de weg? De spits verloopt wat minder druk dan gebruikelijk. Maar er zijn natuurlijk altijd wel uitzonderingen. Zoals nu weer op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. 10 kilometer aansluiten tot aan knopen Bad Op de A10 West is een ongeluk gebeurd richting het zuiden. Voor Voorknopen: De Nieuwe Meer staat 4 kilometer stil. Twee rijstroken zijn dicht. En de a 5 ons richting Eindhoven voor de afrit Volkel, 6 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Al zeven jaar wordt er gediscussieerd over de Het Wiegenpolder. En nu het alternatieve plan om de polder maar gedeeltelijk onder water te zetten van de baan is, lijkt het oorspronkelijke plan om de polder helemaal onder water te zetten onafwendbaar. Het is uiteindelijk ooit zo afgesproken met Vlaanderen. En aan het geduld van de Vlaamse minister-president Chris Peters is nu ook wel een einde gekomen. Ik heb altijd gezegd, wij hebben geduld met de Nederlanders. Maar op een bepaald moment komt er een eind aan dat geduld. En dat is uh, vandaag het geval. Men heeft het verworpen. En ik heb dus uh, nu ook uh, zowel contact gehad met uh, de minister-president van Nederland, Mark Rutte, als uh, ook uh, nu een brief klaar om te zeggen, wij vragen vanuit Vlaanderen onverkorte uitvoering van het verdrag. Ja, het moet gewoon gebeuren. minister president vlaams Vlaams-minister-president Chris Peters was dat. We praten verder, dat doen we met uh, Annick de Ridder, Vlaams parlementariër voor de Open VLD. Mevrouw de Ridder, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Nou, Er is lang over gediscussieerd. Uh, zijn er zijn ooit afspraken gemaakt. In 2005, we zijn nu zeven jaar verder. Het lijkt nu toch echt te gaan gebeuren dat het Wiegepolder onder water komt te staan. Bent u blij? Ja, het lijkt er nog niet echt op te gebeuren. Want uh, we hebben nog steeds geen positieve beslissing van de Vlaamse uh, van, de, ...van de Nederlandse regering. Uh -huh. uh, en laat ik u uh, erop wijzen dat uh, als ik dat mag doen... ...dat wij vanaf 2005 wachten op een alternatief plan van de Nederlanders. Omdat het sinds 2005 is dat uh, Vlaanderen en Nederland de verdragen hebben gesloten. Dus uh -huh. inmiddels uh, hebben we al heel veel getuild betoond, denk u, ik. U, u, gelooft, u gelooft er niet echt meer in na zeven jaar wacht U wilt eerst zien en dan, dan pas geloven? Absoluut. Eerst zien en, uh, en dan geloven. Uh, voor ons is het enorm belangrijk... omdat die, die verdragen die zijn gesloten waren voor de haven van Antwerpen belangrijk, de verdieping van de, van de schelden. Maar daar waren ook luiken aan rond natuurlijkheid en veiligheid. en We hebben ons toen sterk gemaakt als Vlamingen, dat we erop gingen toezien dat ook de luiken natuurlijkheid en veiligheid gingen worden uitgevoerd. En als wij daar nu niet op toezien, dan gaan wij zelf vanaf 2014 in de problemen komen voor de, de vergunbaarheid van de ophoudsbaggerwekken voor de schelden. En dat zou ja, gigantisch problematisch zijn voor de haven van Antwerpen. Ja. Dus mevrouw de Ridder, voor u is er ook eigenlijk geen alternatief plan mogelijk die polder moet in zijn geheel onder water? Ja, er was een alternatief plan mogelijk. We hebben dat ook steeds zo aan Nederland gecommuniceerd. We hebben gezegd van kijk jongens, de verdragen die jullie vrijwillig hebben gesloten zijn van 2005... Zie dat er een alternatief is dat uh, aanvaard wordt door de natuurverenigingen en door uh, Europa. En dan gaan wij ons als uh, zuidelijke buren niet moeien met de manier hoe jullie het afhandelen. Maar zie wel dat je een alternatief hebt waar de natuurverenigingen mee instemmen en waar ook Europa zich in kan vinden. En daar heeft Nederland nu zeven jaar over gedaan. En we stellen vast dat, ja, dat ook de Kamer bij jullie uh, de alternatieven afwijst, dat Europa de alternatieven afwijst. Dan zeggen we, ja, nu is het wel welkjes geweest. Laat ons nu gewoon die, die verdragen integraal uitvoeren. Want anders heeft het natuurlijk geen zin om als buurlanden verdragen te gaan sluiten. Als er uiteindelijk toch maar, dat wordt behandeld als een vodje papier en ze, en ze naast, naast je worden medegelegd. Nou dan wordt er toch ook nog een half jaar gepraat met elkaar. Wat verwacht u daarvan? Um, ja, ik verwacht ofwel dat Nederland nog op zeer korte termijn zal inslagen van een alternatief te vinden. Een alternatief dat ook Europa goedkeurt en dat de natuurverenigingen goedkeuren. Uh, en als dat niet lukt, dat Nederland gewoon de, die polder onder water zet. Want vooral op duidelijkheid, ik heb veel begrip voor de, voor de gevoeligheden aan Nederlandse zijde die rond poldering met zich meebrengen. Maar het is Nederland dat het verdrag heeft gesloten in 2005. Dus die bekommerissen die hadden in 2005 naar voren moeten komen, of beter nog in 2002, 3, 4... Uh, maar niet ja, na het sluiten van een verdrag. En dan al zeker niet zeven jaar na mijn aankondigd van we zullen een alternatief vinden. Ja. Dus uh, ik denk dat we wel al genoeg uh, geduld aan de dag hebben gelegd wat dat betreft. Ja, dus u staat nog wel open voor een alternatief als het maar opschiet? Als het maar opschiet. Want ja, voor alle duidelijkheid, er wordt in het schelden... Uh, ...voor de haven van Antwerpen, om de zes weken wordt daar maar liefst een halve meter zand gebaggerd. Ja. Uh, als wij vanaf 2014 opnieuw vergunningen moeten aanvragen voor die onderhoudsbaggerwerken... ...en we krijgen die niet omdat de natuurvereniging naar de Raad van Staten stapt of naar Europa en zegt van ja... Uh, Vlaanderen heeft wel haar verdieping gekregen, maar Nederland en Vlaanderen voeren de werken niet uit voor de veiligheid en de natuurlijkheid. Dan kunnen die, die natuurverenigingen alle werken stilleggen en dan kan de dus schelde terug verzand zijn naar het niveau van de jaren 90 hmm. op enkele maanden tijd. Dus dat is echt een risico dat wij niet willen lopen en ook niet kunnen lopen. Het tot op de werkstelling in het belang van Haven Antwerpen voor Vlaanderen. ik de Ridder, Vlaamse parlementariër voor de Open VLD. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Goedemorgen. Het is acht minuten voor negen. Je luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wij gaan naar Mino Remmers. De crisis slaat toe, vooral in Brabantse gemeenten. Dat is de belangrijkste conclusie uit de atlas voor gemeenten. Mino is al de hele ochtend in Os. Waar ben je nu, Mino? Ik zit op historische grond, Lara. Um... En uh, vroeger was het een fabriekshal. En tegenwoordig kan je er zelfs met een ster eten, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Hotel, uh, de Weverij heeft de sterrenrestaurant Cordial. Ja. En, en dit is historische bodem, want wat stond hier eerst? We zitten nu op het terrein van de Bergos een uh, Heel grote werkgever in Os over meer dan 100 jaar. Uh, en bijna elk huishouden in, Os of in Nederland had vroeger tapijt van Bergos. Paul Spanjaard, historische kring De Werkende Mens-Os. Nou, dus meteen toepasselijk. Uh, uh, er zaten hier natuurlijk veel bedrijven. Uh, want waar is Os groot mee geworden? Jurgensen van den Berg. Ja, dat klopt. En dat is al een tijdje terug. In de 18... margarinefabriek? Ja, in 1871. Door Jurgens als eerste ter wereld margarine gaan produceren in Os. In korte tijd een enorm bedrijf mee opgebouwd. Ook de familie van den Berg, die is hem heel snel gevolgd. Ook enorm bedrijf opgebouwd. Unox? Unox, dat kwam ook kort daarop. Uh, Hartog, met Zwan en uh, de vleesfabrieken. Uh, soep, worst. Uh, ja, Os had een hele grote bedrijvigheid. En daar is ook weer Organon uit voortgekomen uit de Zwanfabrieken. Ook een enorm belangrijke werkgever in Os. En daar werkte Ger van der Veen. Hij is inmiddels werkloos. Hij is 52 jaar oud. MSD, de Amerikanen, namen dat bedrijf over, sloot een groot gedeelte. Maar. Os probeert ook nieuwe uh, initiatieven uit. Er is wel een nieuwe campus gekomen waar kleine medische bedrijven een herstart maken en nieuwe producten ontwikkelen. Daar zit u dus niet bij. Nee, daar, nee, daar zit ik niet bij. Nee. Dat, uh, ik, ik ben net boomtallig en het, uh, het, de, de campus die begint net te draaien. En dat is nog geen grote werkgever. Dat zijn hele kleine bedrijfjes. Dat moet nog beginnen. Want iedereen kent wel iemand die bij, vroeger bij Organon werkte, of bij Bergos, of bij Jurgis van den Berg vroeger, of bij Unox. Hè? Zo, ja. Daar is eigenlijk de gemeente Os mee groot geworden. Dat is ook het probleem eigenlijk. Hè? Dat blijkt ja. uit die atlas. Daarom keldert het hier zo hard. Ja, Os heeft uh, telkens een uh, enkele hele grote bedrijven gekend. Aanvangt de margarine, toen de vleesfabrieken en de soep. Uh, als dat wegvalt? En als dat wegvalt, ja, je hebt, als het goed gaat is het geweldig. Hè? Dan hebben duizenden mensen hier werk. Daar is Os ook welvarend door geworden. Maar als een bedrijf problemen krijgt, dan heeft, hebben ook meteen heel veel mensen een probleem. En heeft de gemeente ook meteen een probleem. In de huizenmarkt bijvoorbeeld, hè? Ja, de huizenmarkt zit hier in onze en omstreken gigantisch op slot. Want er gebeurt helemaal niks meer. Nee. Je hebt ook een eigen huis? Ik heb ook een eigen huis. Ik ben nog niet van plan om te verhuizen. Maar uh, er staan bij ons een straatwoning. Die staan al fors lang te koop. Ja. En de prijzen die zakken alleen maar. Ja, zijn u hebt kopers. ook nog een hypotheek? Ik heb ook nog een hypotheek. Ja. Maar goed. Uh, de middenstand bijvoorbeeld, hoe gaat het daarmee? Het verenigingsleven? Het verenigingsleven die krijgt natuurlijk ook een tikje mee. Want ja. Uh, ja, het besteedbaar inkomen in Os zakt natuurlijk. En iedereen die, uh, die is getroffen, dus ook de middenstand en, ja. en het verenigingsleven. Ja. Ja, je, je kon het natuurlijk een beetje zien aankomen... ook voor zo'n industriestad als, als, als Os. Maar ja, wat kan je eraan doen, hè? Ja, dat is het moeilijk. Hè. Als over, uh, vanuit de overheid kun je natuurlijk niet de economie helemaal sturen. Is, de gemeente Os heeft allerlei... Uh, randvoorwaarden eromheen om de industrie aantrekkelijk te maken. He, er is een bureau ondernemerszaken, ja. er is industrieterrein. Er wordt begeleid, er uh, wordt meegeïnvesteerd in die nieuwe campus. Maar ja, de economie moet wel draaien om dat tot bloei te krijgen. Zo is het in de weverij, waar nu voor ons koffie wordt geserveerd. Daar waar ooit tapijten werden gemaakt.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 Loop geen onnodig risico, leest de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product groot is. Dit is Radio 1.